Veel vlees- en zuivelproducten bevatten microplastics... ...blijkt uit een steekproef van de Vrije Universiteit. In het merendeel van de onderzochte monsters rundvlees, varkensvlees en melk... ...zaten minuscule stukjes plastic. Die komen mogelijk uit het veevoer, want daarin zaten in alle onderzochte gevallen microplastics. De VU deed het onderzoek in opdracht van de Plastic Soup Foundation. Die zegt dat het plastic in het veevoer lijkt te komen... ...doordat restproducten van bijvoorbeeld supermarkten met verpakking en al worden verwerkt tot veevoer. Hoofdcommissaris Veldhuis van de politie Noord-Nederland... zegt dat het schietincident bij het boerenprotest in Heerenveen... zijn sporen heeft nagelaten bij het korps. Geen enkele agent zit erop te wachten om op iemand te schieten, zegt hij. Gisteren werd bekend dat de 16-jarige Jauke, wiens trekker beschoten werd... vrij uitgaat. Hij wordt er niet langer van verdacht dat hij heeft geprobeerd... een agent dood te rijden. De agent die heeft geschoten gaat in op de uitnodiging van Jouke voor een gesprek. De Britse conservatieve partij is van plan om begin september een nieuwe premier te kiezen, meldt de Financial Times. Boris Johnson kondigde gisteren zijn vertrek aan als leider van de conservatieven, maar wil nog door als premier tot er een opvolger is. De oppositie en ook een aantal partijgenoten dringen aan op een snel vertrek van Johnson. Een unieke opname van Blowing in the Wind van Bob Dylan heeft op een veiling in Londen ruim 1,7 miljoen euro opgebracht... Bijna twee keer zoveel als verwacht. Het gaat om een gesigneerde plaat in een houten doos. Dylan nam het lied vorig jaar op met een nieuwe techniek die Ionic Original heet. Daarbij wordt een nieuwe coating gebruikt en ander materiaal dan het traditionele vinyl... wat een betere kwaliteit moet garanderen. Het was Dylans eerste nieuwe opname van Blowing in the Wind sinds 1962. Het weer. Vannacht is het droog. minima tussen 11 en 13 graden. Overdag veel bewolking. Ook af en toe zon. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. CSM. Met nu de nacht. We'll uh -huh. VM, zon, zee, zandvoort en Zomerhits. Aan het strand, aan de zee met een dame. Oeh, we gaan zo lekker in de hamers. Met een cocktail op, wat het laatjes. ey. Zonnetje, zonnetje, en een cocktail op de beach. Vanavond wil ik echt weer iets. Ik ben even te een kleine roadtrip ga richting zuid. Yeah. Onderweg naar het fruit. Mijn raampje open, heb de zon op mijn huid. Neem me op me, aan het chillen, zonnetopje. Top, yeah. Slikken tot kotsen, even champagne neem ik nog een slokje Ik wou even een vakantie Ik wil een cocktail aan zee Of geef een pilsje op twee Of ik terugkom geen garantie Onder de zon heb ik geen last van hij mee Ik wou even een vakantie Ik wil een cocktail aan zee Of geef een veel op twee Of ik terugkom geen garantie We zijn in Marbie nu met Fok, alle Mannen zijn bezweet, en met gidsen en je weet.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 just say Je radio in het land, Voor zon, zee en heel veel zomerhit. <hums> Dit is ZFM Zandvoort.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 me lleva el y empezaba a vacilar no sé de dónde no me ven en coche rodea la mente y cambia la hipocresía Tienes todos los ojos puestos encima todo el mundo te hace coro porque ahora está arriba era lo que el me decía. Pero en la arena no me desea pues hay la vena pero es lo malo un vaso todo el mundo Manito. Ni las moscas quieren estar al lado tuyo. ¡Bajamundo! El único que se queda es el barbú que está ahí arriba. Llévate de mí. Jacobs. Shadow Towers. From Miami. Carbon Fiber Music, La familia. Directamente desde uno que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te da consejos buenos. A quien no mires a Oh, <laughs>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 En lurken van de...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 Tell me .9 is zon zee zandvoort en wel Zomer zomerhits